Gestart. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 7 uur. Goedenavond, ik ben Stef Bandstra en dit is het nieuws van NOS op 3. Artsen van de drie brandwondencentra in Nederland hebben nu al hun handen vol aan vuurwerkslachtoffers. In een maand tijd moesten zij al 29 zwaargewonden helpen. Blijkt uit cijfers die RTL Nieuws heeft opgevraagd. Opvallend is dat 26 slachtoffers kinderen zijn. Het brandwondencentrum in Groningen zegt dat de gewonden ook steeds vroeger binnenkomen. Vorig jaar begon het in december en nu al in oktober. Tientallen vrouwen in Afghanistan zijn de straat opgegaan om te demonstreren. Ze zijn boos over een nieuwe maatregel van de Taliban. Het is voortaan verboden voor vrouwen om naar de universiteit te gaan. Gisteren zorgde het nieuws in Afghanistan ook al voor demonstraties. Toen besloten mannelijke studenten weg te lopen uit de universiteit en weigerden ze examens te maken. Dan naar een Instagram post van de Italiaanse rugby speler Sheriff Traore. Hij deelt dit keer geen mooie worpen van hem of wedstrijden die hij heeft gewonnen, maar een racistische grap van een van zijn teamgenoten. Hij kreeg na een kerstfeestje een rotte banaan als kerstcadeau en dat vindt hij niet oké, okay, zegt hij op zijn insta filmpje Louie is in mijn campagne, kerstoskoosa, joh, het Zijn rugby collega heeft inmiddels sorry gezegd, legt hij uit. Traore besloot het filmpje nog wel online te zetten omdat hij vaker met racisme te maken krijgt, maar hij zich dit keer niet stil wilde houden. En dan nieuws over. Netflix, inderdaad, in Nederland zijn er flink wat mensen die meeliften op iemand anders zijn of haar account en er dus niet voor betalen. Nou, in het Verenigd Koninkrijk is dat gewoon strafbaar, heeft de overheid daar nog maar eens gezegd. Ze plaatsten een waarschuwing daar, vandaag groot op de overheidswebsite. Maar na korte tijd werd dat er ook weer afgehaald, schrijft de BBC. We weten niet waarom. Netflix wil volgend jaar het delen van inloggegevens gaan aanpakken... door te bekijken of IP-adressen kunnen worden gekoppeld aan accounts krijg je nog het weer Er trekken buien over het land en het is nu nog zo'n 8 graden. Morgen begint eerst droog, later wordt het kletsnat en wordt het niet warmer dan 11 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat nog file op de A10 Zuid na een ongeluk bij Amsterdam de Baarsjes richting Zaanstad. Je hebt daardoor een kwartier vertraging en er zijn twee rijstroken dicht. Tot zover de verkeersinformatie. Ja.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 ...meer dingen aan uh, van uh, ditzelfde soort. Welkom bij deze Alternative FM... ...een beetje met een uh, speciaal randje... ...maar dat heeft ook uh, te maken met een uh, speciaal drietal. Te weten Dylan van, ...Tessa Lamers en Marke van der Weijden... ...oftewel Low Eriks... ...want we komen vanavond uh, tussen 8 en 10 hier live spelen. Tussendoor zullen we ook uh, met uh, de drie gaan praten... ...dus dat is sowieso. En om een beetje in die stijl te blijven... Ik ...zei ik al, uh, draaien we dus ook uh, wat... ...van dit werk. Het is van artistiek. Oftewel, de man achter artistiek is Ruben Rietveld. En hij komt, uh, dacht ik, uit de buurt van Saandam. En een van de nummers die hij eerder heeft uitgebracht... ...is dit Asteroids. En uh, da daarmee is ook meteen het zijn uh, gegeven van deze donderdag 22 december. Het is gewoon een, wel een reguliere alternatieve film geworden... ...want volgende week hebben we zeker nog een live optreden. En die is van Pien. Als het goed is, zit hij ook uh, hier in deze uitzending. En Pien zal volgende week het jaar afsluiten. En dat doen we dan onder de vlag van 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. Dus dat is volgende week. Maar uh, we gaan vanavond natuurlijk uh, waarschijnlijk uh, iets met licht uh, meega maken. En uh, toch nog al veel uh, ja, iets wat tussen house... En trip-hop inhoud. Ze hebben het zelf over een beetje een schemengebied. Um, natuurlijk ook de kerstsingle's En daar zullen we er alvast twee van draaien in dit blokje: namelijk Rona Rode. Lekker toegankelijk. Perfect Christmas tree. That I've painted my life I think of the days gone by And how they cut like a knife And still the moon while the rest time I'm Celebrate, let's stop and think It's almost Christmas Bring out all the presents, party and drinks It's almost Christmas It's almost Christmas ...met een soort van jas aan. Maar dat heeft ook natuurlijk ook te maken... ...dat ik een beetje moet uitladen zo direct. Dus uh, ik ben multifunctioneel vanavond. Uh, Newland hoorde je trouwens met... Uh, ...It's Almost Christmas. Daarvoor Rona Rode met... ...My Perfect Christmas Tree... Ik ben benieuwd, want uh, mijn mobiel stond ook net uit tussen 6 en 7 of ik nog uh, al een beetje klachten heb over uh, die lange versies uh, die ik tussendoor heb uh, gedraaid in Zandvoort draait door. Ben ik ben wel heel erg uh, nieuwsgierig naar. Ik zal dus eventjes uh, kijken of ik er eentje open kan maken. Want Zie hoor, ja hoor, er is er al altijd wel eentje die luistert en uh, de, de, die krijgt dus ook inderdaad het commentaar van uh, dat kwartier met Donna Summer. Maar goed, uh, we gaan fijn uh, verder. Um, eerst uh, in een nummer die we een beetje over het hoofd hebben gezien. Maar wat degelijk heel erg mooi uh, tot zijn recht is gekomen. Ook de afgelopen week trouwens. In het onderdeel wat ik op de dinsdagmorgen heb uh, in de kant nog van de show. Dat heet uh, de K-nummer. En daar zat uh, deze in. Voor deze keer. En dat is Elène mee met Contagious smaal van The Velvet Beings.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 I'm Christmas, I'll be with you at Christmas, I'll be with you, Christmas, I'll be with you. Nou, we gaan uh, het uh, meemaken, in ieder geval. Hélène Mee met uh, Contitious Smile, en daarachter hoorde je deze van Portland Rider, die vorig jaar uitgebracht als kerstsingel. Christmas Song. En uh, we gaan uh, hopelijk, als het goed is, zo dadelijk uh, praten met Boy Vielfoy. Maar voorlopig uh, hoor ik nog heel weinig uh, terug uh, via de app. En dus ik uh, hou me hard vast of ik, uh, of ik het ook voor elkaar ga krijgen. En of die de telefoon heeft uh, aanstaan. Want anders uh, gaat dat hele plannetje door het putje heen. Uh, want het gaat natuurlijk over die single die ze niet zo lang geleden hebben uitgebracht. Maar eerst nog een van de singles die ze eerder dit jaar hebben uitgebracht in aanloop naar het album wat behoorlijk werd omgetoverd tijdens hun release-show in het Patronaat, Hier is Changes Somehow. I gotta get going, I'll be on my way.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 So I De, de Gumbo Kings, Cumbo Kings moet ik eigenlijk zeggen, want uh, zo heten ze eigenlijk voluit. En uh, ik zei al aan het uh, begin van, uh, van dit uh, nummer: uh, ze hadden min of meer het patronaat bij hun release show omgetoverd tot een blues café. En het uh, was een avondje wel. Um, en Dan met die pet van 3 voor 12 op mijn hoofd... heb ik daar nog, uh, uiteindelijk daar nog een heel mooi verslag over geschreven. Um, over dat album. In the dark heet het. Um, maar inmiddels uh, is na Changes somehow het een en ander gebeurd. Want ze hebben inmiddels ook een nieuwe single uitgebracht. En daarvoor heb ik aan de telefoon Boyfielfooi. Goedenavond. Hey, goedenavond. Ja, want um, na het album dachten jullie van... nou, we gaan nog, uh, nog even door. Ja, het was een single die we eigenlijk, uh, klinkt een beetje oneerbiedig, mm. maar die we nog uh, hadden liggen. N nog liggen? De plaat. Ja, dus uh, ja, die moest er toch ooit ook een keer, een keer uit voordat het uh, alweer gedateerd is. En uh, we vonden het een heel tof nummer. We, we wisten nooit zo goed wat we ermee moesten. Mm. En nu vonden we het wel lekker om uh, ja, een nieuwe platen uit om lekker snel daarna weer, uh, weer een single uh, te gooien. Ja. Dat was een goed plan. Ja, want uh, nou ja, het, uh, ik had de laatste keer had ik Mark aan de telefoon. Uh, het is, het ja. is een beetje toch blues. Uh, ja, een beetje oldschool-achtig, vind ik eerlijk gezegd. Ja, nou doen wij uh, in al onze bescheidenheid wel echt ons best om uh, daar. Uh, ja, we zijn wel moderne jonge muzikanten van nu. Hm. Om daar een eigen, eigen draai aan te geven en om het ook een beetje. Ja, wat meer naar het nu te trekken. Mm -hmm. Ook een beetje in de productie. Maar de basis, ja, dat zijn uh, vijf gasten die toch op een instrument zitten. Ja. En, en, en, en die blues invloeden zeker hebben. En Soul zit daar ook bij. Ja, um, even over jou. Want uh, ja, ik, uh, ik, ik ben een beetje ook uh, uh, voorgeïnformeerd in ingefluisterd to Thomas Toezin. Nou, jou ook wel bekend, denk ik. Ja, ja, ja. Hij die zegt, uh, jij bent er toch een van de klassieke, klassieke school als het gaat om de, de blues. Eh, uh, ikzelf. Ja. Ja, je hebt je eigenlijk ja. een beetje jezelf eigen gemaakt, uh, heb ik wel eens van Tobos begrepen. Ja, ja, zeker. Dat klopt wel, ja. ja. Ik heb het wel met de paplepel ingegoten gekregen, dus... Uh... Uh, hoe is dat uh, gegaan dan? Uh, werd, uh, werd je een beetje uh, min of meer beïnvloed door wat je ouders uh, min of meer uh, draaiden, zoiets? Klopt, ja. Ja, mijn vader is uh, bluesmuzikant uh, geweest in allerlei uh, bands. Uh, ja. Ook als Monteronica-speler, dus... Uh, ja, van huis uit ken ik, ken ik die muziek. Ja. Dat stond altijd op. En uh, ik ging ook wel eens naar zijn band kijken. Mm -hmm. dat had ik toen natuurlijk, als kind heb je daar helemaal geen boodschap aan, Dan wil je liever voetballen of iets anders <laughs> doen. Ik begreep dat nooit, dat er ja. allemaal die oude mensen naar die muziek gingen kijken. Ja, wat, maar, wat, wat, wat, joh, ja. je krijgt het wel mee natuurlijk. Ja, ja sowieso, want uh, dan, dan word je er op een gegeven moment wel mee beïnvloed. Maar, maar wat is blues voor jou? Uh, voor mij is het een, uh, een, een, een levensgevoel, denk ik. Het, ja. is, uh, uh, het, kan, uh, het kan verdrietig zijn. Uh, je kan over verdrietige dingen zingen en je daardoor beter voelen. Dus mm. het kan louterend uh, werken. Ja. Maar ja, dat is natuurlijk dat is een beetje de kant die mensen ook wel kennen. De wat meer langzame blues. Mm. Maar er zit ook een hele component aan van... Uh, ja, having a good time en de boogie. En uh, gewoon uh, ja, een avondje, avondje op café of je... Je vriendje of vriendinnetje mee het eten nemen. Die, die feestelijke kant, die kennen mensen wat minder. Maar die zit er voor mij ook heel erg, heel erg in. Ja, want het is niet alleen maar rustig, hè? Het is ook een beetje het, het stevige wat, uh, wat jullie laten horen. Zeker, ja, ja. Het is dansmuziek. En dat is ook wat wij eigenlijk proberen. Dat ook, uh, los van uh, we spelen ook wel eens voor het Dat de mensen wat ouder zijn. Maar ja. uh, ons idee is, en dat lukt ook aardig, is dat uh, ja als... Uh, jonge mensen er staan dat het in ieder geval uh, dansbaar is. En dat het wel een, uh, ja, dat het wel een feestje wordt. Ja, en dat was denk ik ook, uh, ik zei het al in mijn inleiding, dat was ook wel een beetje het geval met die, met die album release show die in patronaat hebben uh, gehouden. Zeker, ja, ja dat was een hele mooie mix van uh, de dat je echt zag dat de, de wat oudere, meer uh, rootsmuziek of roemsmuziek, hm? liefveel noemen die. Ja, die waren er zeker ook bij, maar er waren ook een hele hoop. Uh, ja, best wel hip. Euh, ik vond het best wel een hip publiek eigenlijk uiteindelijk. Ja. Het is mooi dat je ziet dat je, dat je iedereen wel met, uh, met diezelfde muziek kan raken. Het ja. is best wel, best wel universeel of zo pikken mensen het op. Valt, ja. mij, valt mij op in ieder geval. Ja. Uh, 2022 is voor jullie toch ook best wel een uh, goed popjaar geweest, denk ik zo. Want uh, jullie hadden op een gegeven moment, na het uh, album wat jullie gereleased hadden, jullie ook uh, de nodige uitnodigingen gekregen om ook... Bijvoorbeeld bij de wat grotere radiozenders langs te komen. Ja, ja, ja klopt. Ja. We zijn bij Dolph Jans op Radio 1 geweest. Mm. Dat was heel cool en die is wel een beetje ja, aangehaakt, hoe je het wil zeggen. Want mm. We spelen hoogstwaarschijnlijk. Nou dat is eigenlijk wel zeker, spelen we begin januari mm. spelen we ook in een ander programma van hem, uh, Spijkers met Koppen, mm -hmm. op Radio 2. Ja. Dus uh, ja, dat, dat is natuurlijk wat je hoopt. Hè? Dat op een gegeven moment een beetje de... Nou ja, de smaakmakers, uh, waar jij natuurlijk ook onder valt... Dat ja. die... Uh, dat die het een beetje gaan, uh, gaan roepen. Wat ze ervan vinden. Ja, dat is wel de bedoeling. Ja, nou. Uh, met uh, Changes Somehow. hadden jullie mij al heel snel gelijmd. Dus ik denk. Ja, dat is wel een, uh, een lekker. Uh, ja, dat, dat vind ik gewoon. Een, uh, een lekker nummer gewoon. Een beetje, ook. Er zit een beetje. Ja, er zit ook een beetje een rafelrandje aan. En dat, ja, dat, dan, dan heb je maar snel hoor. Wat dat er gaat. Dus, uh, oh, wat leuk. Ja, ja, ja. Dus, uh, uh, en ook uh, de band. Jullie komen voor, uh, voor een deel ook uit uh, de buurt. Uh, vanavond hebben we ook uh, hier uh, mensen uit Haarlem. Uh, die gaan spelen. Uh, maar jullie uh, band bestaat ook aan een aantal Haarlemmers. Heb ik het begrepen. Klopt, ja. ja, een, een, een, een beetje... Een, ja, misschien wel de kern zou je kunnen zeggen. Die, uh, die heeft de, de, het conservatorium ook in Haarlem uh, gevolgd. Mm. Dus uh, ja, dat is ook wel een band. Die, ik kom helemaal niet uit die scene trouwens. Nee. Ik, ik woon in Amsterdam en uh, daarvoor in Leiden. Dus ik uh, zat daar niet in. Maar het is wel een band die... Uh, Zoals veel Haarlemse bands denk ik wel, in de stijls een beetje gevormd is, in ja, hmm, het hmm. begin. Ja. Dat zit er zeker, zit er zeker in, ja, die Haarlemse vind ook, grond. Ja, vind je het ook een beetje een, een mooie stad, een muziekstad, uh, Haarlem? Ja, daar komen toch wel een hele hoop uh, goede, goede bands vandaan, uh, denk ik. Hmm. Ik denk verder dat, ja, dat is een beetje mijn... Ik kom zelf uit Leiden, dat is ja. een beetje mijn... mijn ja, vind ik ook een uh, muzikale stad hoor, eerlijk gezegd. Het is ook een muziekstad. Ja, ja. Ik wilde zeggen dat. Het is niet dat kritiek bedoeld, maar nee. dat geldt voor mij voor elke middelgrote stad in Nederland. Nee. Dat er zouden eigenlijk net wat meer plekken moeten zijn voor. Uh, voor beginnende bands of acties die er net een beetje tussenin ja. zitten. want je ziet bijvoorbeeld bij ons van ja dan lukt het nu om uh, kleine zout patronaten uit te verkopen ja. bijna, ja. Moet ik erbij zeggen. Ja. maar ja daaronder weet je daar zou nog net wat, wat, wat dat je net wat meer plekken hebt waar je terecht kan als je nog niet 300 tickets verkoopt. Ja. dan heb je natuurlijk de steals, en uh, maar ja mag altijd meer van mij of zo. ja oké mensen willen live muziek gaan luisteren natuurlijk. dat ja. is het ook. ze ja. dus moeten stoppen met Netflixen. ja ja dat is een heel goed Goed idee eigenlijk. Hou op met die onzin. Zet gewoon bijvoorbeeld een stream op en of weet ik wel wat. En uh, draait gewoon, weet je. Uh, ja, ik heb er ook een uh, behoorlijk lang gesprek ook over gevoerd met Thomas en toen ik het stukje moest schrijven hoor. Dus uh, wat dat er gaat uh, helemaal goed. Maar even over die nieuwe single. Want ja, we hebben afgelopen maandag. Uh, hebben we even een uur opwarming uh, gedaan met, uh, met. Ja, wat is het? Uh, de, de Rainbow Top 53. En daar had ik dan een uur uh, vooruit. En toen heb ik uh, de nieuwe single I Wonder gedraaid. En dat heeft ook een kleine raakvlak, uh, geloof ik ook, hè? Met dat, uh, met dat hele verhaal. Ja, klopt, ja. ja in die zin, ik, uh, ik ben zelf homoseksueel, gay, hoe je het wilt noemen. Ja. En uh, ja, ik heb toch eigenlijk heel lang vanuit... Kijk, dat blues-idioom, dat is omdat... Na, ja, je kan dat heteronormatief noemen. Het is dus mm -hmm. het toch ook wel een beetje. Dat gaat toch altijd over de, de wat stoerdere... Man die zijn verloren liefde. en dat is dan altijd een meisje of een vrouw uh, bezinkt. Mm. En ik heb dat eigenlijk altijd. deels in de beginjaren een beetje zonder er even over na te denken. maar uh, op een gegeven moment wel van ja. ik wil, dat, ik wil niet meer Xi zingen. ik wil dat dat, uh, dat dat gewoon hier is. want dat is voor mij van, uh, van toepassing. Mm. En dat lijkt me heel klein. maar ik weet nog wel dat toen we die single opnamen. nu heb ik er eigenlijk. Het is voor mij alweer een beetje, ja, ik wil zeggen oud nieuws, maar mm. ik, ben er, ik ben er al heel erg aan gewend zelf. Mm. Alleen ik viel me wel op dat die eerste keer zit op plaats zet. Daar zit toch een soort van eeuwigheidswaarde die er dan voor je gevoel bij komt kijken. Mm. Toen vond ik het eigenlijk op dat moment best wel spannend om het in de studio te zingen. En ik heb ja. ook wel gesprekken met de jongens over gehad van ja, je staat toch vooraan en ik... Dat is natuurlijk altijd, als je één iemand, iemand hebt die het liedje zingt, ja. dan vertelt diegene het verhaal. Maar ja. nou, er zitten natuurlijk nog vier andere ja. bij, maar dat ja. was gelukkig uiteraard helemaal geen enkel, geen enkel issue. Ja. Maar uh, ja, dat is een beetje de achtergrond in ieder geval. Ja. Um, nou is er ook hier uh, zoiets als uh, wat wij hier uh, wel eens één keer in het jaar hebben, uh, Pride at the Beach? Ja. Uh, daar, is, daar staat een podium. Dus ik, uh, ja, ik bedoel, ik gooi het balletje wel op... Uh, bij, bij die gasten ja. die, dat, uh, die onder andere daarover gaan... Maar ik ja, ja. denk, het zou ook zomaar uh, uh, even een beetje een blues uh, verhaal uh, kunnen worden daar op, uh, op zo'n zomerdag, uh, op zo'n podium. Denk ik, zo te weten. Ja, het leuk vinden, ja. Zeker weten. Ja, ja, waarom niet? Ja, nou ja, goed. Uh, ik, ik stel het voor. Dus uh, ik ga er alleen ja. niet over. Dus, uh, um, nee, dat is Rob altijd. Uh, nee, uh, nee niet, niet, niet, niet Rob. Maar goed, iemand anders. Ik, ik weet ook niet precies wie erover gaat. Maar, uh, maar goed, ik wil er even vanaf zijn. Um, ja. ja, die single, is dat dan uh, opmaat naar? hebben we weer nieuw materiaal van jullie? Ja zeker weten. Ja we hebben nu eigenlijk uh, twee uh, volledige, ja wat je een EP noemt uh, mm. tegenwoordig gemaakt en uh, ja nu beginnen we langzamerhand aan die aan die grote spannende klus van een uh, volledig debuutalbum. Oké. Okay. Voor een band wel. Uh, maar ja, het moment waar je je een beetje klaar voor moet, uh, moet voelen, dat voelen we nu wel dat dat, dat dat moment er is. Dus we gaan in januari uh, gaan we eigenlijk weer de studio in. Mm. Voor het, uh, ...voor het nieuwe werk. En dat moet voor het eerst echt wel een volledig album worden... ...met een mooi afgerond uh, verhaal erop. Dat is een heel mooi streven. Dat is ook een goed voornemen voor 2023. Maar, ja. we gaan hem, uh, zullen we hem dan ook maar even laten horen, deze nieuwe single? Ja, ik, ik vind het nog steeds een erg lekker nummer. Dus ja. ik vind het, ja, laat maar horen. Ja, dan, dan gaan we hem <laughs> ook uh, laten horen. Hier is uh, de Gumbo Kings met I Wonder. Al een beetje een uh, indrukwekkend arsenaal aan uh, apparatuur inmiddels uh, hier, bij ons, want ze zijn al binnen, Low Erics, um, en dat zeggende, hebben we ook nu uh, even iets uh, van ze opgezocht. Met name in het uh, weekend dat we hier 20 dure dinky toys in de achtertuin hadden rondrijden, hebben we dit uh, nummer een beetje veelvuldig voorbij laten komen. Het nummer Hide Seek. Maar dan meer of meer in een remix. En een ander jasje van Paul Hazendonk. En volgens mij dateert dit nummer ook een berg ergens van Ver terug. Nog voordat dit een drietal was. Want er waren... Ja, zie je. Dylan die knikt ook al. Het is wel een inderdaad een hele tijd terug. Maar ik denk zo te weten dat Maaik er misschien al heel stiekem al een beetje bij zat. In die periode 2015. Ook of niet? Nee, niet, niet. Nee, niet. Nou, laten we het, uh, laten we het maar eventjes uh, verder in het midden houden. Want, uh, want anders dan, uh, wordt het een, uh, een verhaal van, uh, van hoe uh, zit het nu ook alweer. Uh, vorige week had ik uh, tussen 6 en 7 had ik uh, Lucas Schuurman uh, in de uitzending. En dat ging over het album Hallo. En dat was eigenlijk in uh, de proloog van de Alternative film in de Zandvoer draait door. Maar ik moest het ook wel een beetje rechtzetten. Omdat ik... In die week daarvoor helemaal geen aandacht had besteed. Maar nu in het reguliere gedeelte van Alternative VIM Wel degelijk nog aandacht voor het album Hollow. Maar nu een track daarvan. En dan Silver Fields on the Frozen Seas. En dat is het uh, instrumentale nummer wat je hoort tot aan 8 uur.